Lieve vrienden en vriendinnen, we zijn hier bijeen om een andere lieve vriend de laatste eer te bewijzen. Niels Hamel, een begrip in Ruighoord en niet alleen in Ruighoord, maar ook ver daarbuiten. Ik liep eens uh, op de dam... En ineens was er een draad dat zich tegen mijn middel spande, en ik weet ik wel loop door. En voordat ik het wist was er weer een andere draad, en er kwam nog een draad, en ik kijk om me heen en ik zie allemaal mensen die proberen van die draden af te komen. Het was eigenlijk wel heel grappig om te zien, en ik dacht wat is hier aan de hand? En er was één persoon die mij opviel. Die liep met een hoedje op, met grote passen, over de dam te wandelen. En die had nergens last van. Dat was Niels. Die daar liep en in zijn binnenzak een klosje garen had. Een van zijn vrienden of vriendinnen, die hield de andere kant blijkbaar vast. En zo liep hij daar over de dam met een twee of drietal vrienden of vriendinnen. En ja, het was een happening in alle stilte. Ik had dat toch nooit meegemaakt. Dit was onzichtbaar theater op topniveau. De eerste keer dat ik over Niels hoorde, was in 1973. Ik ging naar de stad Schouwburg... vanwege de uitvoering van uh, A Summer Night... wat uh, houdt Midsomernachtdroom... Het was door Hans Croisset uh, geregisseerd. En Niels had daar een decor gemaakt. Weergaloos. Ik had in stratford de even al wat Shakespeareans theater meegemaakt. Maar het was altijd in een traditionele setting op de een of andere manier. Wat Niels deed, die maakte daar een minimal art ja, environment van. Waar de acteurs hun rollen opspeelden. Er was een enorme witte bol. Er waren glooiende elementen in het decor. Of eigenlijk, het was geen decor meer. Dat was pure visuele kunst. Het was een environment. Die kant van Niels... hij was toen helemaal beïnvloed door minimal art in het algemeen... vertelde hij me later. Maar het was voor mij echt baanbrekend toneelwerk. Hij ging er op een hele rare manier mee om deed hij in de jaren 1960 al een stuk, vertelde hij me later, van Bertolt Brecht. De heilige Johannes en de slachthuizen, herinner ik mij. Waarbij hij een dode koe op het podium neerlegde en varkens in de zaal ophing. Dat ging natuurlijk heel ver. En die confrontatie, dat toch dat de strijd die ook het werk typeerde uit die dagen, tot in de jaren 1980 denk ik, is er heel lang ingebleven. De wisselwerking tussen mens en dier. Ik herinner mij een schilderij, een beetje Cobra-stijl uit de jaren 1950, waarbij een echtpaar een kat vasthoudt met, met de klauwen richting beschouwer. Eigenlijk een heel agressief beeld. Maar hij, ja, daar werkte Niels mee. Hij choqueerde deels ook. En uiteindelijk ging het hem toch om het theater. Ook in zijn schilderkunst. Enfin, ik wil straks misschien nog het een en ander vertellen. Maar de opening zou eigenlijk door Hans Plomp plaatsvinden. En ik zie Hans helemaal niet. Oh, die zit daar. Sorry, Hans. Ik zag je niet meer. Dus ik dacht, ik begin maar wat te zeggen. Tot ik, ik jouw ogen ontmoet of zo. Maar af en toe, ik, ik zal misschien maar even doorgaan. Dus de, de, de beeldende kunst van, van Niels in al zijn facetten. Want hij heeft heel veel stijlen doorlopen. Van cobra naar pop art, naar minimal art. Tot uiteindelijk, laat zeggen, hij zijn echte stijl vond. In, in, in ja, hele expressionistische doeken. Waarin landschappen... ...omgevingen, de wisselwerking tussen bomen en de aarde waar ze op staan... ...het blakende Portugal in de, door de hitte, de hitte straalt uit zijn schilderijen. In die zin was hij natuurlijk ook beïnvloed door Henri Matisse... ...en Van Gogh speelt ook een enorme rol als je tenminste naar het kleurenpalet kijkt... ...en zijn benadering van licht en kleur... Natuurlijk ook beïnvloed door zijn reizen naar India. Die maakte dat de kleur er nog harder uitkwam. Hetzelfde gebeurde met zijn grote vriend Hans Gritter. Die ook van palet veranderde na de bezoeken aan Goa. Dus dat leverde ja, ook voor het dorp Ruigoord eigenlijk heel veel op. Ik herinner mij Nielstein als een van de oude beeldenroutes midden in de zomer. Op zijn paard galopperend als Sinterklaas verkleed. Dat was dan zijn deelname aan de beeldenroute. Totaal absurdistisch. Ineens Niels op dat paard dat dwars rap, rap, rap voorbij reed. En dat waren tijden dat ook Hans bijvoorbeeld een enorm schilderij maakte van een, na, een naakte vrouw. Die daar op een bank lag en die hij dan in de openlucht aan het schilderen was. Ik herinner me dat ook nog heel goed Hans. Um, dus al die elementen maakten ook uh, de landjuwelen tot ja een gebeuren. Een gebeurtenis. En Niels deed daar in die zin altijd aan mee. Zijn liefde voor paarden is in ieder bekend. Dankzij Niels uh, en gelukkig ook Hennie... is uh, het fenomeen paard in het dorp een, een, een feit geworden. Dat is een heel belangrijk onderdeel. De dieren in het dorp. Hij maakte schilderijen, uh, portretten van een geit tegenover een mens. Hij zei me wel eens, eigenlijk leven wij tussen de aliens... Dat zijn de dieren. En het gaat om het begrijpen of het inzien van elkaars tragedie. Drama. Dat speelde een grote rol bij Niels. Zijn schilderijen zijn in die zin ook anekdotisch. Ze vertellen mm -hmm. bijna toneelfragmentarische elementen. Ik herinner mij het huwelijk tussen <klas> een of andere Duitse Maximiliaan... Een of andere, ja, de, de pauw zit erop, die Maximiliaan, zijn vrouw die uitgehuwelijkd wordt. Op het eerste schilderij uh, komt ze nabij de ring die om haar vinger wordt geschoven. Op het tweede schilderij, ook oh, wat vluchtiger, het moment waarop ze zich omdraait. En het derde schilderij, het zijn een paar vegen geworden waarbij ze gewoon uit beeld schiet... Um, ja, ook vanuit de stripverhaal afkomstige traditie van sequences was Niels niet vreemd. Een groot kunstenaar, een lieve vriend. Hij hield van ruig ja, ruighoord, maar op de een of andere manier nam hij ook soms afstand. Hij, vond, hij was altijd zo super bezig met kunst. Kunst vulde zijn leven. Hij maakte eens een schilderij van zijn overleden vader... Paul van bovenaf geschilderd. Door het schilderij tegen de muur te hangen... ...werd het lichaam, of eigenlijk de doek waarin het lichaam ligt... ...bijna een soort van verrijzenis. Een ten hemel opstijging. Terwijl het een enorm confronterend doek was. Want om een dode rechtopstaand af te beelden... ...in een van bovenaf geschilderde projectie... ...dat is niet niks... Dus ja, Niels ging heel ver met zijn beelden. Um, en naarmate de tijd verstrijkt, begrijp je ook pas de culturele impact van zijn werk. Ik hoop ook dat zijn schilderkunst op de een of andere manier nog een weg vindt naar een museum of wat dan ook. Ik wil graag het woord overgeven aan Hans Plomp. Doet. Ja. O Niels, het zou het geweldig zijn als je even een blik kon werpen in deze kerk. Het zou je het ongelooflijk vinden. Die, die fresco's die op het punt staan om, om, om ja, af, af te komen. En, en die stijgers. En, op een of andere manier past het, past het helemaal bij jou. Het, is, het, is, het lijkt ook wel een, een, een toneelstuk. Maar ja, en jij bent de aanleiding... En dit zijn je stoffelijke resten en waar jouw geest nu is. Nou, ik heb jou vooral altijd leren waarderen als een levenskunstenaar. Ongelooflijk, zoals jij ja, uit de aarde, de schoonheid, het genieten, een... een dat, ...dat heb je altijd gekund en gedaan... ...of je nou in je huis in Frankrijk was... ...of bij je zwerftochten over de wereld... ...of hier op hoort ...met een paar droge worsten... ...en een stokbrood en een glas wijn... ...je was echt een levensgenieter... ...en wat dat betreft heb je me altijd... Uh, ...heb ik je altijd... Ja, ...in verband gebracht met, met Omar Khayyam ...en bepaalde stromingen... ...in, in, in, de, in de Persische literatuur die eigenlijk een lofzang op het leven zijn, met toch op de achtergrond altijd de dood. En van alle vrienden die je ken, ben jij toch altijd degene geweest die, die terugging naar de natuur, naar de eenvoud. Ja, jij bent altijd rijk geweest, doordat je weinig behoeftes had. En die rijkdom, die deelde je met mensen, ontzettend gastvrij mens. Ook een vertegenwoordiger van een, ja, van voor mij altijd, van een, van een oude tijd, van, van de jaren 50, de jaren 60, En ik wilde, om ja, dit gevoel wat ik bij jou heb, uit te drukken, een, een gedicht voordragen van de Soefi-dichter Havis. Wat gesmeed wordt in het vuur van het leven en de levenden... Het betekent allemaal niets. Ha, vul mijn glas. Want de wereld en haar streven betekenen niets. Hart en ziel worden gedreven door één passie. Ze willen met de geliefde zijn. Ze willen met de geliefde zijn. Want liefde bestaat echt. Als liefde niet bestond, dan zouden hart en ziel verdrinken in het gewone. In het gewone, waar het allemaal niets is. Nou, jij hebt van dat gewone, van dit niets, een glorieus leven weten te maken. En daarover gaat dit gedicht ook van Havies. Wat een schat, die, die, die poëzie als je daarin duikt. Uit de hemelse tuin waait een briesje door de bladeren van mijn aardse tuin. En ik geniet ervan, verliefd, verliefd op de natuur, als een hemelse minnares. Wijn, breng me wijn. Het elixer van plezier, want vandaag mag de bedelaar die ik ben zich koning voelen. Mijn eetzaal is de bloeiende tuin en mijn paleis is de schaduw van de zachte wolken. Ja, dat vind ik heel erg bij Niels passen. En ik heb de laatste tijd ook natuurlijk heel veel met de dood te maken gehad en... Ik wilde graag dit gedicht wat ik erover geschreven heb ook voorlezen. Dat heet Mor en Amor. Mor is dood en amor is ondood. Maar tegelijkertijd betekent het liefde. Mor en amor, dood en liefde. Overal rondom ons fluistert wat men dood noemt. Als een lentebriesje dat nieuw leven aankondigt... Mijn vrienden, vriendinnen en ik, we balanceren nu op de drempel tussen dood en leven. We speuren naar nieuwe dimensies, waar we al of niet herboren zullen worden. We speuren naar onze ziel, naar ons lichaam. Dat schitterende mysterie dat ons onthuld wordt zonder enige religie. Liefde, liefde, gewassen in tranen, is de sleutel tot de hemel in onszelf. En ik, voor mij is Niels altijd iemand geweest, en ik heb het nu niet zozeer over hem als kunstenaar, maar als mens, die de hemel op aarde altijd wist te vinden, en de schoonheid wist te vieren, en de liefde. Ik denk aan zijn ontzettende gepassioneerde verhalen over zijn avonturen, waarbij, echt, waarbij die, waar hij die helemaal in opging, hij heeft hier ook veel voorgelezen in het, in het woord in Ruigoord. En ja, naarmate de jaren verstreken, werd ook zijn stem minder. Maar tot op het laatst, nog half verstaanbaar, wist hij de spanning en het avontuur van hoe hij in het leven stond aan ons over te brengen. En het hele publiek was ademloos en ontroerd. En nu op het laatst is je spraak je ontnomen... En ik vind eigenlijk dat je het supergoed gedaan hebt. Het supergoed gedaan hebt. 89. En, en het lot wat zoveel van onze ja, vrienden, wat zoveel mensen treft. Het lot van een, van een, ja, een langdurig ziekbed en, en, en, en, en lijden. Nou, dat is je bespaard gebleven. Je hebt het eigenlijk ontzettend goed gedaan. En je bent weggezweefd. ...in een coma... ...en daarvan... ...zou ik willen zeggen... ...dat is een, een gratie... ...eigenlijk... ...ja... ...eigenlijk teken ik ervoor... ...zoals jij het gedaan hebt... ...en ik wil eindigen met een... ...klein oud... ...Engels gedichtje... ...ik heb je nooit kunnen betrappen... ...op enig geloof... ...in een hiernamaals of ...of iets dergelijks... ...daar had je het niet over... ...je vierde het leven... Als, ja, als, als hier en nu. En dit gedichtje gaat als volgt: There is an old belief that on some distant shore, far removed from misery and grief, old friends will meet once more. En ik hoop dat je in gezelschap bent van Theo en Laurens en mondje en al die andere geliefden die hier zijn gaan hemelen en ik kom uit een gereformeerd nest en ik heb twintig jaar lang, dertig jaar lang alles wat met God en gebod te maken gehad, vervoeid en met namens totdat ik in een psychose raakte en in die psychose gingen eigenlijk alle deuren open, het was te veel, het was overweldigend en daarom was het een psychose. Maar toen de psychose voorbij was, bleef er één ding over. En dat was een contact met overleden vrienden. En ja, dan kun je zeggen, nou dan ben je toch nog steeds gekplomp. Maar <laughs> ik kon er niks aan doen. En ik heb het allemaal opgeschreven in een boekje over de dood. De kunst van het sterven. Ook wel genoemd herinneringen aan het hiernamaals. Het is natuurlijk bijzonder vreemd als je herinneringen hebt aan die namens, maar die kwamen binnen. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, ik denk dat Niels het ontzettend naar zijn zin heeft. Ik denk dat hij vol verwondering rondkijkt in deze ongelofelijke wereld die gekleurd wordt door zijn eigen verbeelding. En ik probeer altijd een soort van contact te maken met... met Vrienden, vriendinnen, die zijn gaan hemelen. En het heeft helemaal niets met religie te maken. Meer met, uh, ja, misschien meer met die psychose eigenlijk. <laughs> en uh, ik heb Niels wel gevoeld. En ik voelde dat hij in totale verbazing en opperst geluk om zich heen kijkt. Van wauw, is dit het? Helemaal geen god of duivel en al die waanzin. Geen, geen helle vuur, maar gewoon alle pracht... Die je kunt verbeelden en je paard wat op je wacht en ongelooflijk. En datzelfde gebeurde bij Theo Klei. Toen Theo overleden was, toen probeerde ik ook contact te maken. Hé hey Theo, Theo, hoor je me? Maar hij hoorde me niet, maar ik zag hem wel. Hij dreef op zijn rug op een wolkje met een graspriet in zijn mond. Volkomen gelukkig. Hij wist niet dat hij overleden was, want ja, dat... Dat, dat weet Niels wel, maar dat wist Theo niet, die is van de trap gevallen, ja. En uh, hij dreef er op zijn wolkje en plotseling zag Montje hem. Ik weet niet of jullie nog weten wie Montje is, maar hele fijne, belangrijke ruiggoedse. En Montje riep, "Hey Theo, ben je daar? En Theo keek opzij en hij zei, hé hey Montje, hoe kan het nou, je bent toch dood? Dat soort dingen. Niels, ik wens je heel, heel, heel, heel veel geluk. Ik denk dat je met dit leven echt heel veel krediet hebt binnengehaald. Als je het zo mag noemen. En ik hoop oprecht dat we elkaar in het. Uh, in het hemelse ruige, hoort zou ik bijna zeggen. weer tegen zullen komen. Eigenlijk, eigenlijk geloof ik dat. Vaarwel. En wat mij betreft, tot ziens. Is, ben jij uh, ceremoniemeester, Aja? Uh... Ja, ik werd gevraagd uh, om Heel goed. af en toe nee, wat toch? mensen aan te kondigen. Ceremoniemeester klinkt ook weer zo raar eigenlijk. Voor mensen die nog willen zitten, er is ook op de steiger zitgelegenheid... Dus dat je weet dat daar uh, ook plekken zijn om even te gaan zitten. Um, ja, Dankjewel Hans voor dit prachtige verhaal ook. Uh, de kant uh, van de muziek en het geluid en het gesproken woord. Natuurlijk een verhaal apart, maar ook deel van deze heel veelzijdige kunstenaar. Um, ja, in mijn uh, rituelen zoals dit worden ook vaak liederen gebracht... Ik wil de Hester vragen of zij naar voren kan komen. Hester? Ah, daar sta je. En uh, Hester draagt uh, een lied op, speciaal voor Niels. En zij doet dit zonder microfoon, dus spitst de oren. Dankjewel Hester. Niels komt uit een hele artistieke familie. Zijn moeder was galeriehoudster. Zijn vader was kunstschilder. En performer. Uh, zijn moeder was ook danseres. Amanda Arons. Danseres en galeriehoudster. Jack Hamel. Schilder en acteurs. Daarnaast had hij vier... Drie broers, Maxim die acteur was, Vincent schilder en Jules acteur. De twee acteurs waren in Nederland in de jaren 1960 echt heel erg bekend. En Niels die komt echt uit een nest van hele creatieve mensen. Hij vertelde me eens dat zijn opa schapenschilder was en dat hij eens op een bepaalde nacht van huis wegliep... omdat hij een gedreun van een schaapskudde hoorde... En vanaf dat moment ook schapen ging tekenen en pas daarna paarden. Zijn, zijn vader zei van, als de oorlog niet was uitgebroken, dan hadden we allemaal naar Amerika gegaan en dan waren jullie allemaal cowboys geworden. Nou, dat vond ik toch zo, zo leuk. <laughs> Hoe dan ook, ik wil eigenlijk Vincent, de broer van, een van de broers van Niels, vragen om het woord te nemen. Vincent is de kunstschilder uit de familie naast Niels. Oh, pardon, Vincent, maar ik doelde op jou en de vraag of je een woordje wilde spreken. Misschien kan iemand de microfoon naar Vincent toebrengen. Ah, het lukt. Waren we waren met vier broers. Maxine, Vincent, Niels en Jules. Wij woonden in Amsterdam aan de Reguliersgracht 74... ...waar mijn moeder een galerie is begonnen, de Rondebrug... ...waar hele bekende kunstenaars exposeerde. Zondags fietsten we rondjes om de pisbak... ...tegenover de houten kerk. Het staat er allemaal nog, gelukkig. Later woonden we in Hilversum. Niels hield altijd van verkleden... ...en werd hiervoor geïnspireerd door de vele boeken die hij las. Karl May, de Schat aan het Zilvermeer, de Katjongs. We ruilden boeken en beschouwden boeken als een vorm van bezit. In de hongerwinter van 1944 ruilde ik eens met Niels een boek... voor zes boterhammen, dagelijks één... Onder de tafel doorgeschoven, want mama mocht het niet merken. Dat verkleden van Niels had te maken met een soort van verlangen naar een romantischer, avontuurlijker wereld. Vandaar ook zijn liefde voor het toneel, waar hij artistiek leider van theatergroep De Appel Erik Vos ...waarmee hij samenwerkte. Zo ontstonden naast tientallen decors en toneelaankledingen... ...de prachtigste ontwerpen en tekeningen. Als kind vond ik het ook grappig van hem... ...dat hij in de lucht tekende. Ja, en onder het praten deed hij dat... Ja, dat, vond, dat was heel merkwaardig. Maar als ik, ik uh, dacht, misschien is het een idee voor een schilderij. Maar als ik ernaar vroeg, dan kreeg ik steeds een afwijkend antwoord. Toen de oorlog voorbij was, hadden we een schip. Waarmee we de grote rivieren afvoeren naar het zuiden. Niels maakte daar graag gebruik van. Door veel buiten te tekenen. Paarden, paarden en nog eens paarden waren vooral zijn model. Hij bereed ze ook en had zelf ook twee paarden. Hij zwierf graag alleen door het landschap wat we net gehoord hebben. Zo stuitte hij eens op een grote kudde schapen met schaapherder. Hij kwam niet meer thuis en is tien dagen met de schaapherder meegedwaald. Niels is niet meer. Een belangrijk mens is van ons vertrokken. Zo is het leven. We nemen het, we moeten het alleen accepteren. Dank je wel, Niels. Uh, sorry. Dank wel, Vincent. Een andere spreekster is Annemiek. Annemiek is een hele oude vriendin. Samen met Rodney, uh, haar man, die acteur was en uh, de meest waanzinnige stukken opvoerde af en toe. Um, hechte vrienden met uh, de, met name de toenmalige situatie, Jane en Niels. Samen en Annemiek en Rodney. Ik zag ze daar heel vaak. En uh, Annemiek wil een en ander zeggen. Prachtige gedicht, al prachtige toespraken die er gemaakt zijn, heb ik een klein berichtje voor Niels. Lieve Niels, jeetje, daar lig je dan. Omringd door familie en vrienden. Drie maanden geleden zat ik naast je in de auto om Theo Klei zijn laatste reis toe te wensen. Je zei, goh, een paar weken geleden zat ik met Theo hier in Ruijhoort en vroeg hem of hij nog wat wilde drinken. Ja, een pilsje, zei Theo. Je ging het halen en toen je terugkwam was hij weg. En heb hem sindsdien niet meer gezien. Dus je dacht nu, dan ga ik het zelf wel brengen. Je zult daar met veel gejaar ontvangen worden door vele bekenden. We kennen elkaar van, van de vorige eeuw, plus minus vijftig jaar. In verschillende omstandigheden. En denk daar met plezier aan terug. <coughs> De ontzettende leuke tijd in Portugal, waar we buren waren en jij schilderde en we zorgden mede de paarden van Peter. Namens Marianne, Joey, Sophie, Tjuk, Simone, Giulio, een goede vaart Niels en sterkte voor familie en vrienden. Van Rodney moest ik zeggen dat hij het samenwerken af en toe in de appel en een manege erg waardeerde. Niels. Hoop je werk nog ooit te zien in een, in een tentoonstelling, want ik ben een fan van je. Ik ben blij dat ik je als vriendin gekend heb. Vaarwel. We will see us again. Don't know where, don't know when. Tussen 1998 en 2000 werkte Niels aan samen met Hans Gritter... Uh, Aadje Veldhoen en Theo Kleij... aan een viertal schilderijen verdwenen of verloren landschap. Um, Luc Sala heeft een kort filmpje gemaakt. Dus dat gaan we direct daarboven. Is een projectiescherm. Dus wie weet dat de mensen daar zich even naar boven en naar achteren... want daar bovenaan, boven het koor, zal ik maar zeggen... op dat scherm is uh, een videootje te zien... waarin uh, Niels geïnterviewd wordt door Luc Sala... Het was in die op... tijd... Ah. opening van de tentoonstelling die heet Verdwenen Landschappen. Waar een aantal schilders hun impressie hebben gegeven op wat bijna verdwenen is. Namelijk ruighoort. En dan in de kerk van Ruighoort praten we even met Niels Hamel. Jij bent een van die schilders. En van de zomer vorig jaar buiten zien schilderen op hele grote doeken. En toen was er een soort magische actie om Ruighoort nog te redden. Dat is niet gelukt, maar de schilderijen zijn overgebleven. Niels... Prachtige landschappen. Ja, de landschappen die zijn helaas alleen nog aanwezig op de schilderijen. Uh, we kijken om ons heen en we zien hele andere landschappen die uh, uh, ook, ook uh, mooi zijn op zich. Uh, we zien de modderige dijken en enorme open vlaktes en een nieuwe haven die zich uh, tot aan mijn huis heeft opgedrongen. Uh, Ikzelf ook, als ik terugkijk naar onze schilderijen die we toen gemaakt hebben... dan lijkt het een heel, heel lang geleden in een prachtig zonnig landschap tussen hoge bomen. Uh, ik had mijn tipi daarop gezet en uh, uh, ik was zelfs al zo toen dat je daar... Uh, uh, zelfs met een tractor niet meer kon komen. Dus ik moest mijn paard voor de tipi. Zoals de indianen dat deden, sleepte ik mijn tipi met mijn paard naar die plek toe. En we, we hebben daar uh, bivouckeerd en uh, wekenlang uh, geschilderd aan die grote doeken. Uh, die grote doeken die zijn niet voor niets zo groot. Die, uh, daar hebben we voor gekozen als een, uh, een manifest... Uh, tegen de verstedelijking en voor de uh, om, om nog één keer uh, zo grootkunstigen denken, want dat zijn nogal lappen geworden. Het zijn lappen geworden, ja. En uh, we hopen ook dat die lappen uh, f, uh, voor de toekomst bewaard blijven. En uh, daarom hebben we ook wel uh, ja, uh, de, uh, aan dat formaat uh, gedacht. Omdat je dus die, die dingen in een grote ruimte moet kunnen zien. Dat zie je hier het beste. Hier is, hangt het eigenlijk zo als het, als het altijd zou moeten hangen. Hè? Wat dat betreft is dit dus eigenlijk ook de start van een nieuw Ruigoord in... Het opzicht dat wat hier nu staat als kerk en wat er omheen ligt een, een nieuw cultureel centrum moet zijn voor Amsterdam. In een veel bredere betekenis dan tot nu toe. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het toch een, het is een vervelend woord, maar dat het toch een beetje een monument zal moeten worden bij Amsterdam van wat hier geweest is. En hopelijk een levend monument, zodat er veel activiteiten blijven ontwikkeld worden. Dat er filmstudio's zijn, beeldende kunstenaars kunnen werken, enzovoorts, enzovoorts. En dat ook de festivals kunnen blijven bestaan hier in dit dorp. Een beetje een vreemde combinatie, want er ligt nu in haven naast de Afrika, haven voorlopig zie ik daar nog geen olietankers komen. Maar het is ook wel een plek waar we weer allerlei vreemde schepen kunnen afmeren. Ja, maar er zijn ook twee strandjes, dus <lacht> <lacht> misschien, uh... misschien gaan we er nog wel heel leuke dingen mee doen. Ja, misschien komen ze wel helemaal niet. Al die, ja, die grote schepen mogen van mij wel komen, maar geen uh, overslag uh, toestanden en uh, zware industrie. Dat uh... Toch is daar dat dit gebied voor bedoeld uiteindelijk. Daar is het wel voor bedoeld, maar er zijn zoveel dingen bedoeld. Dus we blijven optimistisch. En als het echt te erg wordt, maar ja, dan zijn er nog wel andere plekken waar. Jij en Hans Gitter en Aad Veldhoen en uh, wie was er nog meer? Theo, Theo uh, klein, ja. hebben met hun schilderen, met jullie schilderen geprobeerd om het onheil af te wenden. Ben je nou teleurgesteld dat het toch gebeurd is? Dat die Afrika haver er gekomen is dan dat is eigenlijk een heel klein, klein stukje een klaver is gebleven. Nee, met schilderen kun je nooit onheil on, on afwenden. Dat is gewoon niet zo. Uh, wij hebben die schilderijen daarom ook niet gemaakt. We hebben het alleen maar gedaan om... En, uh, ja, ik moet altijd denken aan een schilder als David, die tijdens de hele Franse Revolutie is blijven doorschilderen. Die de hele. bij alle koppen zijn gerold. Alleen hij is door blijven schilderen. Zo zullen wij ook door blijven schilderen. On, ondanks het feit dat als hij straks die een soort botlekgebied komt. Ja, stel dat ik hier dan nog ben hoor. Ik, ik, ik, ik, ik, hoop, ik hoop het wel niet aan de ene kant. Aan de andere kant zeg ik dan ook, nou dan schilder ik dat ook. Dan schilder ik dat botlekgebied en dan, dan laat ik zien hoe waanzinnig die wereld eruit ziet. Als ik nu om me heen kijk en ik, het schijnt noodzakelijk te zijn... om de bomen daar de bovenkant vanaf te zagen... dan zie ik ook al eigenlijk een soort merkwaardige nachtmerrie ontstaan... van bomen waar niks meer op of aan zit. En dan denk ik van, nou ja, goed, dat is dus de, de nieuwe realiteit... en dat, dat ga ik dan ook wel weer schilderen. Want schilderen is een reactie op wat je ziet... Je gooit terug wat je via je ogen ervaart. En of dat verschrikkelijke dingen zijn. Als ik in Kosovo zou leven, dan zou ik, zou ik die dingen schilderen. Ik heb hier wel een of twee schilderijen gezien van de Toren van Babel. Maar ik heb nog geen vlammend werk gezien waar iemand die, die enorme vlammenzee heeft afgebeeld, uitgebeeld. Nou, Er zijn vlammenzeeën genoeg in de wereld. Daarvoor hoef ik de Toren van Babel niet te, te schilderen. Dit is een, een fantastisch evenement geweest. Maar ik vind het helemaal niet noodzakelijk om zo anekdotisch bezig te zijn. Dat, ik ben niet een verslaggever van momenten. Ik geef een, een, een universeel beeld van, van, van wat ik via mijn oog ervaar. Oké, okay, dankjewel Niels Hamel. Ja, en ook dank aan Luc Sala dat hij zoveel mensen heeft geïnterviewd. Ik wilde het woord uh, geven aan Chris. Chris... lieve Niels hier ben je dan voor de laatste keer bij ons in de kerk zoals jij ooit zong het schoonste schoonste plekje op aard zo'n 28 jaar geleden kwam ik jou en Astrid tegen op een verborgen landjuweel ik was hier met Jaap. Wat een cadeau was dat. Daar kwam een man die als een vader vond voor mij. Die prachtige schilderijen maakte. Maria Lecina op de gitaar zong. En onder het genot van een lekker jointje. Mooie en geweldig grappige, bizarre verhalen kon vertellen. Ik zal nooit het verhaal vergeten over een van de herenwandelingen die jullie geregeld maakten. Ik zal vast een aantal namen vergeten, maar je vertelde dat je met Hans, Theo, Rudolf, Michael, Gerben en nog een aantal heren ergens in Nederland gedropt werd. Voor vertrek hadden jullie een flinke kop van Theo's een palestine thee gedronken wat ongetwijfeld geen slapbakkie geweest zal zijn. Jullie wisten dus niet waar jullie je bevonden. Er was verbazing over de prachtige natuur. Bomen die konden praten en struiken die kropen. En ineens keek je vooruit en zag je enorme tanks bovenop een heuvel verschijnen. Ze kwamen jullie kant op, maar hoe kon dat nou? Jullie waren toch in de natuur... Verstandig om toch maar dekking te zoeken. Hoe was dit nou mogelijk? Hadden jullie dit wel goed gezien? Na enig overleg met elkaar in paddenstoelen te halen... bleek dat jullie op de Veluwe gedropt waren. Op een militair oefenterrein. Wat een verhaal. Toen ik hier in de kerk van Ruigoort ging trouwen met Jaap... hadden we een heel Riders- en toneelstuk bedacht... Er vond een absurdistisch riddergevecht plaats. En ik zou met de winnende ridder gaan trouwen. Jij speelde de pastoor. Geweldig. Je stond op dit podium hier. In een prachtig rood gewaad. Met een enorm wierookvat aan een ketting. En ging ons in de echt verbinden. Jaap en ik knielde en jij slingerde het vat voor ons heen en weer... terwijl je... pizza margarita, napolitano... quattro formaggi... en we moesten zo lachen... lieve Niels... wat hebben we toch veel plezier gehad... je had vaak... een wijze raad voor mij... maar... vooral heb je mij laten zien... hoe mooi het is... om altijd... plannen in het leven te, te hebben... En zoveel mogelijk open te staan voor de omgeving. Wie weet wat of waar het je kan brengen in het leven. Niels, j'espère que tu boost du bon vin là-haut. Tu me manques déjà beaucoup. Maar tu resteras toujours dans mon cœur. Tu t'en vas, bon voyage, mon chéri. Dankjewel Chris. Wat een mooi verhaal over dat huwelijk. Ik was erbij, maar ik was het helemaal vergeten. Kim Muiris is een hele oude vriendin ook van Niels. En uh, je mag of hier of daar. Lieve Niels, lieve mensen. Alleen profiest. Er is al het nodige gezegd waar ik me volledig bij kan aansluiten. Maar denkend aan Niels, denk ik vooral aan een geweldige verteller. Iemand die met woorden net zo goed schilderde als met zijn penseel. Zo op die dag in Frankrijk, het was een prachtige dag geweest. Tegen de avond kwamen er wolken opzetten. Het werd donker. De open haard werd aangestoken. De lamp opgedraaid. Flessen geopend. Glazen klaargezet. En dan zag je Niels, wanneer je hem aankeek, begonnen in zijn ogen die lichtjes te fonkelen. En dan gingen we terug in de tijd. Daar, op die Hilversumse heide. S'nachts... Op de vlucht van Duitse soldaten die over de heide struimden. Dan het vertrek uit Helversum met die boot naar het zuiden. En dan niet te vergeten die waaghalserij met die loods die dat bootje wel over de, la, uh, over de Waal zou brengen. Na de Maas, na die Maas verder richting Maastricht. Daar aangekomen, bij de oude Stenenbrug, waarvan een ophaalgedeelte gebombardeerd was, raakte dat bootje een of ander metaal en de schroef brak af. Met moeite kon men aanmeren in een klein haventje bij de uitgang van het riviertje De Jeker bij het oude pesthuis voor de wallen van de stad. En daar... Verbleef het gezin op dat bootje, onder andere een lange winter. Niels vertelde over Maastricht en over zijn ervaringen. En dat herken ik dan weer in Niels: dat hij daar zijn Borgondische wortels heeft. Niemand kon zo goed leven, drinken en feestvieren als Niels. Net zo bont als zijn schilderijen was ook zijn karakter. En zijn liefde. Liefde waar het eigenlijk ook voor ons allemaal in ons leven omdraait. Dank je wel. Dank je wel Kim. Ja Niels was een levensgenieter. Hij schreef eens een liedje over hoort. Ik wilde eigenlijk Ben vragen. Om naar de microfoon te komen. Oh die zit heel ver weg. Uh, precies 25 jaar geleden bestond Ruigoord 25 jaar. Dat werd toen onder andere gevierd door het maken van een cd waar Ben het idee voor had. En hij heeft met Niels het lied van Niels opgenomen. Dankjewel Aja. Niels was een waanzinnig muzikant. Hij was niet alleen tekstschrijver, gitarist, zanger. Hij werd bezield door de muziek als hij speelde. Hij was een haan, net zoals ik, 24 jaar ouder. Die driftnieuws, die passie, die woorden, je Cabo die je zong. Voor de eerste keer toen ik tijd kwam in Portugal, naar het landjewel in Lissabon. Eh, ja, en Castanier de Pera kwam ik jou tegen met Jane bij Marcel Raamaker in Portugal. Toen hebben we met z'n drieën een magisch moment gehad. Jij op je gitaar, je liedjes, Frans, Spaans, Nederlands. En we hebben voor het landschap gespeeld. En je staat op deze cd... Oruigelt, oh, oruigelt, oh, schoonste plekje op deze aarde. Helaas moet ik je ook afstrepen. Het kan je goed. Brawere man. Dank je wel, Ben. Gelukkig heeft uh, Sylvia een korte opname gemaakt... van Niels, die dat lied zingt. En ook weer op het scherm... Oh, ik had begrepen dat er een filmpje nu zou komen, Video 2: Zoek naar expansie en heeft nooit van Ruig gehoord, maar toch heb je ook daarvan die vrienden. Die zoekers naar rood groen en paars. En die weten dat plekje te vinden. Ja, dat zijn de kunstenaars. O Ruijgoor, O Ruijgoor, schoonste, schoonste plekje waar. Je stinkt soms naar de mol. maar je bent de moeite waard. Wat is zo bijzonder aan Ruigoord Dat zijn niet de kikkers in de sloot En Dat is niet het uitzicht op Westboord Of het meertje met al dat bloot Nee, dat nee, is toch dat stelletje dromers Dat zoekers naar rood, groen en paars Dat stelletje het gekken gestoorden en dat zijn de kunstenaars. O oh, ruig hoor, oh hoor. Schoonste, schoonste plekje op haar. Je stinkt soms naar de mogil Maar je bent de moeite waar. Ja, dit prachtige lied, een beetje tong in cheek. Want uh, Niels was er wel serieus over, van dat stelletje gestoorde, de kunstenaars. Hij vond dat er te weinig kunstenaars, echte kunstenaars in het dorp waren. Dus er zit ook een klein stukje kritiek in dit liedje. Maar het blijft een tophit in het dorp. Uh, en we, gaan hem, we kunnen het straks nog even gaan in zijn volle lengte gaan beluisteren. Als men het hier of in de kerk en of bij Michael in de salon af gaat draaien. Um, Astrid en uh, Niels gingen heel veel naar Frankrijk. En ook daar hebben ze vrienden en vriendinnen gemaakt. Eén van hen, Astrea is speciaal hier om ook uh, vanuit het Franse perspectief iets over Niels te zeggen. Ik ben gewoon Nederlands hoor. Als je aan bekenden van Niels in Frankrijk vraagt hoe ze Niels zagen, is eigenlijk altijd hetzelfde antwoord. Een bijzondere man. Wat is nou een bijzondere man? We hebben eens over zijn kwaliteiten nagedacht. Eigenlijk zijn, ze zo zijn er zoveel kwaliteiten. Inspirerend, energiek, wijs, helder, creatief intelligent, ondernemend, sociaal, belangstellend, nieuwsgierig... maar ook rustig, beschouwend, filosofisch en eigenwijs. Voor mijzelf is het ook een leermeester geweest. Wij waren aan het verbouwen en op een gegeven moment had ik... na heel lang verbouwen, jaren verbouwen, wel eens van... je, je zegt, nou, ik heb het helemaal gehad... Ik zou willen dat het klaar was. En toen zei Niels, waarom? Ja, waarom? Ja, zei hij, het leven bestaat uit beweging. Dat maakt het leven juist zo boeiend. Ja, precies. Voor mij is dat een item geweest wat, wat me vaak weer in gedachten is gekomen. Dank je wel, Niels, daarvoor. Niels woonde in een gehucht in La France Profonde, de Limousin. De kreuze, het mooie, maar ook het meest saaie deel van Frankrijk. Wat een tegenstelling met Amsterdam. Hij had echter altijd ideeën... en maakte zijn leefomgeving daar letterlijk en figuurlijk kleurrijk. De voorkant van zijn huis, van zijn Franse huis... lag aan een hele, of een tamelijk drukke weg. In Frankrijk zeggen we een hele drukke weg... maar in Nederland zeg je dan een mm, mm, tamelijk drukke weg. Maar de achterkant van zijn huis, daar was het te doen. Een schitterend uitzicht op een prachtig kasteel, dat was de achtertuin. Een terras als podium en een zijmuur aan het terras van 9 meter lang en, en 6 meter breed. Of 9 meter lang en 6 meter hoog. Dat inspireerde Niels tot, een creatief, tot creatieve voorstellingen. En zelfs lichtprojecties. Als paardeman werd hij zelf op zijn tachtigste verjaardag verrast door een vriend... zijn vriend Nicolas, Fransman... door met een paard het terras op te komen om hem te feliciteren. En het paard maakte notabene een hele diepe buiging voor hem. Ongelooflijk. En met de opening van een vernissage in Aubusson werd deze opening ingeleid door een aantal paarden met ruiters die over de middeleeuwse brug reden. Het was prachtig om te zien natuurlijk. En verrassend, want we wisten niet dat er zoiets zou komen. Niels hield verschillende vernissages die goed bezocht werden door Nederlanders, Fransen en Russische vrienden. In zijn huis was het altijd gezellig bij Astrid en Niels... Er werden onder andere table damis gehouden. Astrid verzorgde dan de heerlijkste maaltijden in een sfeervolle ambiance. En Niels plaatste een hoge stoel in de kamer... waar ieder, tussen de gangen door, een creatieve bijdrage kon doen... in de vorm van een gedicht, verhaal, muziek of wat dan ook. Zelf droeg hij vaak, uit zijn hoofd tot op het laatste toe... Een aantal van de honderd coupletten van het lied Maria Lecina. Ik heb het al gehoord hier. En als hij eenmaal begon met: Porqué Maria, Porqué Maria, dan kon hij bijna niet meer stoppen. En het waren nogal wat coupletten. Vaak zei zijn dochter Arlette dan ook: oh nee, daar gaat hij weer. Onvergetelijk ook zijn vertolking van nummer gietepa. Hij deed het ook in het Nederlands en volgens hem was dat de allerbeste vertaling. Niels was een echte levensgenieter. We hebben het al gehoord, dat weten jullie allemaal natuurlijk. Een bougondier in de limousin. Een bougondier in de kreuzen. Hij dronk ook graag een wijntje. In de buurt is een winkel waar je goedkope restpartijen kunt kopen. Hij ging daarheen, kocht een paar verschillende flessen wijn... bracht die naar zijn auto, ontkurkte ze allemaal... en nam van elke fles een paar slokken... om te proeven welke wijn het lekkerste was. En welke wijn het lekkerste smaakte... Dat onthield hij, dan ging hij terug de winkel in om daar een voorraadje van te kopen. Toen het voor Astrid te zwaar werd om naar Frankrijk te komen... kwam hij regelmatig bij ons altijd tegen etenstijd. Als we dan vroegen of hij misschien mee wilde eten, antwoordde hij stevast... "Oh ja, nou ja, nou, omdat je het vraagt, oké, okay, graag... En dan werd de avond weer gevuld met smakelijke verhalen, filosofische overdenkingen of diepe gesprekken. Want praten en vertellen, dat kon hij als geen ander. Lang van stof, maar nooit langdradig, zoals Ad dat zo mooi verwoordde. Dank je wel, Niels, voor te zijn wie je bent. Au revoir. En volgens Hans, bon voyage, au revoir. Dankjewel. Dankjewel, wat leuk dat je die liedjes nog even noemde. Schoot mij ook ineens binnen, ook de, de paarden. Ik was een keer als Sinterklaas hier in Ruijgoort op het paard van Niels natuurlijk. En ik liep met mijn stomme kop heel snel voor dat paard... Het begon al meteen onrustig te worden. Ik zat nog niet nauwelijks in het zadel. Of hij begon te stijgeren. En Niels hing aan dat paard. Uiteindelijk met zoveel kracht had hij ook. En nog los van dat hij af en toe van een drankje hield. Maar hij was ijzersterk. En hij heeft het hele paard dat heel onrustig was. Het, is het meest onrustige Sinterklaas ooit. Die op een paard moest rijden. Ik zal het nooit vergeten. Maar toen dacht ik ook van... Wauw, man, wat heb jij een power in je leven. Um, ja, dat schoot me even te binnen. Uh, ik wilde uh, Arlette vragen. Ja, pap, daar lig je dan. Ik heb een klein stukje geschreven. Lieve papa, jij die mij verhaaltjes uit je hoofd vertelde voor het slapen gaan. Die me op je schouders nam om de wereld te laten zien. Of voor op je paard. Die mij meenam naar de repetities van de appel. Waar ik huilende actrices de trap af zag stormen omdat ze de jurken niet aan wilden die je had ontworpen. Die in hoort op oudejaarsavond een bong van een meter rookte en daarna de septic tank ging schoonmaken. Die te paard samen met mij door Amsterdam reed op de autoloze zondagen. Jij die mij opwachtte, gekleed als schipper toen het water kwam tot je achtertuin. En schip ahoy riep toen ik aankwam varen. Die droomde dat ik een draak was met puntige stekels die onder je bed lag. En door je matras heen prikte. Omdat ik pap, pap riep als je omringd was door mooie dames op een feestje of première... en helemaal niet wilde weten dat hij een dochter had natuurlijk. Maanden schilderden we samen jouw ontwerpen uh, in Den Haag... en maakten daarna de kroegen onveilig. In de winter in het Franse huis kookte ik alles wat je lekker vond. Wat wil je eten, pap? Meertjes? Uh, nou, dan ging ik dat maken... In de zomer werden we dronken van de tequila in Montluçon en eindigden in een obs obscuur hotel. En we maakten reisjes door Frankrijk en bezochten musea. Jij, positieveling, met je grote Born to be Wild stappen. Je wilde er nog honderd jaar bij, zei je altijd. Maar je volgende reis is nu begonnen. Mijn beste vriend, ik zal je missen. Dankjewel, je wel, Arlette. We gaan zo dadelijk afscheid nemen van Niels. In stijl. Onder leiding van Jane. Niels zal de kerk uit worden gedragen. En ik wil jullie vragen mee te lopen naar buiten. We gaan dan naar de Ruigoordbus. Die Niels naar Zorgvliet brengt. Hij wordt hier later in stilte gecremeerd. We zullen hem met elkaar uitzwaaien als hij straks of direct vertrekt. Daarna is iedereen van harte welkom om bij elkaar te komen hier in de kerk en of aan de overkant in de salon. Wat belangrijk is om te weten dat de salon, daar worden drankjes geschonken en in de kerk is Soep en er zijn wat hapjes. Als we Niels zo dadelijk naar buiten dragen, wil ik jullie vragen om te zorgen dat het middenpad straks vrij is. Jane, aan jou om het af te sluiten. Hello. Before I begin, I'd like to ask those of you with a smartphone to take take it out and have it ready to turn on the light. On behalf of Niels's two children, Arlette and Ramon, on behalf of his granddaughter, Leilou, on behalf of his two surviving brothers, Vincent and Jules, and their wives and family, on behalf of Astrid, his partner in life, for the past 20-something years, on behalf of myself, his wife for 30 years before that, on behalf of the mother of his children, yet his first wife during his young years, on behalf of his beloved friends gathered here today in the church in Rauchort, and, behalf, and beh on behalf of all of those past and present who cannot be here today, with whom he shared his passion for life and sense of adventure in work and play, I would like to ask you to wave him out on a sea of light on his journey through eternity and cry out with me on the count of three, bon voyage, Liva Nils. One, two, three, bon voyage, Liva Nils. Thank you, music. Nice and loud, please.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 Very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me. the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now though every thread is torn. Dance me to the end